De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Gisteren waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker tien Palestijnen om het leven... onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Hamas kwam ook een meisje van vijf om het leven. De vn gezant voor Vrede in het Midden-Oosten eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas heeft bussen met migranten naar New York gestuurd. De republikeinse gouverneur Greg Abbott stuurde eerder al meer dan 6000 migranten naar de hoofdstad Washington. Dit is de eerste keer dat hij ook bussen naar New York stuurt. De actie is bedoeld om president Biden te dwingen om meer te doen tegen illegale immigratie. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een boete van ruim 45 miljoen dollar betalen voor zijn complottheorieën rond de schietpartij op de Sandy Hook school. Daarbij kwamen in 2012 twintig 20 kinderen en zes volwassenen om, maar Jones zei dat de schietpartij was verzonnen. Alex Jones moest al een schadevergoeding van 4 miljoen dollar betalen aan ouders van een slachtoffer. De boeren met trekkers hebben voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft. En toen ze op een politieblokkade stuiten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen zonnig, later meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I'm walking down an empty road and I don't know where it's leading to My heart is beating faster and I'm searching for the truth Gravity keeps pulling me and time is standing still Golden rays are shining on you Are you the sunshine Now I feel you The pain for you.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 In a party, you don't know just how far you should run. Remember all the things that you've done. In a tragedy, it all seems to find a. Light.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 que ik una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego ik tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de ja, me vi. mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn que mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn que mijn liefste, mijn liefste, Ik heb een moeder die mijn moeder kan meenemen. Ze volgt aan de mij en je ziet mij zo flink. Ulele, lele, lele, lele, la la. lele, lele, lele, lele, la la, lele, lele, lele, lele, lele, lele, te lele, lele, lele, lele, lele,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 Hagaste mal a mi cariño tan sincero conseguirás que no te nombre nunca más? de quererme, cuánto que la gente Que gano decir que una mujer cambió mi suerte, y pa sufrir. Vergast mal a mijn cariño tan sincero. Wat je zult dat te je noem La la la la na na na na na na na Aan het strand, aan de zee met een dame. Oeh, we gaan zo lekker in de hamers. Met een cocktail op, wat het laatjes, is, ey. Zonnetje, zonnetje, en een cocktail op de beach. Vanavond wil ik even, ja, niets. ey. Ik ben even te zuid, een kleine roadtrip ga richting zuid. Onderweg naar het druide fruit. Mijn raampje open, heb de zon op mijn huid. Neem het op me, aan het chillen, zonnetopje. Top, yeah slikken tot we kotsen, even champagne neem ik nog een slokje yeah. Ik wak even een vakantie Ik wil een kochtel aan op of geef een pilsje op twee Of ik terugkom geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik wak even een vakantie Ik wil een kochtel aan op Of geef een pilsje op twee Of ik terugkom geen garantie In Barbie nu met fokale mannen zijn bezweet en met gidsen en je weet je chick mee op date Onze kans lag op een bordje rekenen, Maar dat ik een B Durf je en fokken, Simons brengen Er is naar je feest Je chick is er geweest In de game je weet ik ken alle ways Geen rappers zijn zo vijf zoals deze Durf gang binnenkort op tournee. Alle kaken gaan omlaag als ik deed Opgevoed door een S naar mee Ik ben met Apple die man heeft geen feest Ik drink mijn bier en is de shit Heet Ik pak even een vakantie Of ik terugkom, geen garantie Onder de zon heb ik geen last van mij mee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 Van die stappen, stoppen, we kennen slags, we kennen van vellen. Ik kan de in training, skin, in ook ik ken splash in mappeja. Ik ik kan de splash ik kan die rijden, op kan niet rijden, ik kan de rijden, ik kan niet rijden, ik kan niet rijden, ik kan van Vella, ik kan die regen mijn dus show, shara, nikken, favelle, favelle, ik kan op regen ik Bella, bella op mijn kan ik heb direct op de op een ombarella. Op een ombarella, op een ombarella, op een ombarella, op op op mijn umbrella, hella, ah. Same day, same shit. We negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is. Het ah. voelt alsof het op mij is gemend. Maar het plaatje van mint wat hier in met deze is, hey, is de laf die ze geven gemeend. Of als ze mij voor de titan en facelift. Die trippels die voelen als bullets ah. op mijn umbrella. Zet weer niet mee zie Je zit me hoofd, heet, op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen. Pak massages voor de rest. Ken het leven in favela. Al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je. Van Villa, Villa, we kennen van Ik had die regen door het pasier op Bella, Bella, op mijn Ik had die regen op mijn Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, la Op mijn ambarella, la Op mijn ambarella, la Op mijn ambarella, la Op mijn ambarella, Ella. Al mijn times aan weer rood. Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb Je probleem problemen met mij, me, maar die moe of die steden, ze komen je toe. Ik ben echt door aan die stapels, die fabels die moet je niet doen als ze komen in je room. Zie me met Chara en ik, Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones. Ik wil niet stappen, we kennen de slags, we kennen van Vella. I can't the bar, skin trying to express in my pay, I can't splash, I'll be right op I'll be right back de not sure if I'm going to be right Oh fella, fella, we're gonna fall I'll be right back, I'll be right Bella, Bella, op be right Ik I'll be right back, I'll be right Op God oh, God, like, oh, man. oh, God, like, oh, no, no, baby, no, baby, no, baby, no, baby, no, no, no, no,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 Kam glinstert in de zon Ik wou dat ik je simpel zeggen kan I'm not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 Wil je graag vertelt hoe mijn dag was? Met het licht daar Want ik ben soms nog bang in het donker.